Let me get that. Because dat Zie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 Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je aan.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 In de Mexicaanse badplaats Acapulco zijn de zwaar verminkte lichamen van vijf vrouwen gevonden. Lichamen van twee vrouwen en een veertienjarig meisje. lagen in een schoonheidssalon, ze waren onthoofd... en later werden op straat ook twee andere dode vrouwen gevonden. De politie weet niet wie er achter de moorden zit. In Suriname is geschokt gereageerd op de dood van de populaire cabaretier Steven Westmaas... beter bekend als Westje. Hij kwam gisteren bij een auto-ongeluk om het leven... Rond het mortuarium hebben zich tientallen mensen verzameld om te rouwen. Wesje was zeer bekend in Suriname. en werd vorig jaar gekozen tot Surinamer van het jaar. Steven Wesje Westmaas is 39 jaar geworden. In een ziekenhuis in New Delhi is de Indiase goeroe Satya Sai Baba overleden. Met zijn wilde haardels en oranje kleding was hij een internationaal bekende verschijning. In tientallen landen had hij miljoenen aanhangers, maar de goeroe had ook veel vijanden. En in een aantal landen, waaronder Nederland, was hij zeer omstreden. Veel deskundigen omschreven hem als een ordinaire oplichter die goocheltrucs verkocht als wonderen. Satya Sai Baba was 84 jaar. Het weer wordt zonnig, 21 tot 26 graden en later in het zuiden kans op een bui. Morgen zonnig, droog en dan iets minder warm. Dit was het NOS.